Mariel Hageman met het NOS-journaal. Pauline Sappa in handen, een van de laatste bolwerken van kolonel Gaddafi. De opstandelingen willen nu snel Gaddafis geboortestad stad Sirte innemen en zijn daar op 30 kilometer afstand genaderd. Kolonel Gaddafi had eerder gezegd dat hij wilde onderhandelen met opstandelingen, maar die willen pas praten als Gaddafi zich overgeeft. Waar Gaddafi zelf zit is niet bekend. Volgens een woordvoerder is hij nog wel steeds in Libië. Het Nederlandse model Talita van Zon heeft Libië verlaten. Via de Hongaarse ambassade zou ze iets hebben kunnen regelen. Van Zon ging twee weken geleden naar Libië om een feestje te vieren met de burgse zoon van Gaddafi. De autoriteiten in New York houden rekening met flinke overstromingen. De angst voor orkaanschade is minder, want Irene is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm. Het waterpeil van de Hudson is uitzonderlijk hoog en op sommige plaatsen klotst het rivierwater al over de kades. Inmiddels zitten zo'n 3,5 miljoen huishoudens aan de Amerikaanse oostkust zonder stroom. De Duitse Formule 1 coureur Sebastian Vettel heeft zijn zevende Grand Prix van dit seizoen gewonnen. Op het circuit van Francorchamps in de Belgische Ardennen bleef je zijn concurrenten Mark Webber en Jensen Button voor. De Zuid-Afrikaan Oscar Pistorius, bijgenaamd de Blade Runner... heeft op het wereldkampioenschap atletiek op de 400 meter de halve finale bereikt. Pistorius loopt met twee protheses. Zijn twee onderbenen zijn geamputeerd. Hij is de eerste gehandicapte atleet die meedoet aan een wereldkampioenschap... voor niet-gehandicapte sporters. In de Eredivisie heeft AZ een ruime uitzege op Groningen behaald. In de Euroborg werd het 3-0 voor AZ. Feyenoord-Heerenveen eindigde in 2-2... Eerder vanmiddag versloeg ADO in Doetinchem met de, graaf, de graafschap met 3-0. De wedstrijd PSV-Excelsior is om half vijf begonnen. Het weer. De buien nemen vanavond af, maar vannacht opnieuw regen. Morgen in het noorden bewolkt met buien. In het zuiden eerst nog wat zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft Zuid 4 kilometer. A28 Amersfoort Utrecht bij Utrecht 4. En op de A50 van Arnhem naar Os voor e Ewijk 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Since something happened The way to heaven Plata 1990 Met Phil als zanger Op keyboards En op drums What a multitalent is het ook Goedemiddag en uh, welkom bij een nieuwe Entertainment View voor deze zaterdag 27 augustus 2011 We zijn er weer naar een week afwezigheid Helaas is Roy van Buringen vandaag afwezig Hij heeft een uh, een of ander concert, een, een, een uh, talentenjacht in Castricum volgens mij Tenminste, ik weet het niet, maar we gaan hem straks in twee uur even bellen En we gaan uh, vragen hoe het met hem gaat Vorige week uh, was ik er ook niet Ik zat lekker uh, in Spanje Nou ja, in Spanje Lorette Mar. Je kan er weinig Spaans van vinden hoor. Ongelooflijk. Je komt aan, we gingen gelukkig met de vliegtuig. Je kent ook wel die verhalen dat je met de bus gaat. 20 uur, wij gelukkig niet gedaan, twee uur in het vliegveld of in het vliegtuig. En we kwamen aan op vliegveld Girona en gingen zo met de bus naar Loret. Maar Lorette aangekomen was er weinig meer uh, Spaans over hoor. Eetentjes, discotheken. Ongelooflijk. Alleen maar jongeren. Italianen, Fransen, Hollanders. Ik heb uh, een koerentocht gedaan. En ik kwam in een kroeg die heette Cartoon. En het was gewoon een apelskibar in Lorette. Een apelskibar in Lorette, Kan je het geloven? En het was me wel een leuke week hoor. Je kent het wel. Je gaat... Uh... Wat zal het zijn? Een uurtje of acht ga je slapen, s ochtends. Na het naar uit zijn geweest, word je wakker om een uur of drie. Ga even in de zon liggen, langzamerhand even wat eten, even wat drinken. En dan ga je weer in, het, uh, in de stad. Ga je weer verder feesten natuurlijk. En zo ziet het, uh, het leven van een uh, 19-jarige jongen eruit als hij naar Lorette gaat. Maar het was heel erg leuk. Ik ben zelfs naar een wedstrijd geweest: Barcelona Napoli in Nauwkamp. Want Lorette ligt vlakbij Barcelona. En dat was te gek hoor kaartjes gekocht en we zaten in de tweede ring en dan moet je toch een keer, als voetballiefhebber moet je toch een keer mee te het zien van Marzola en Kenoten is die voetballer het mooie was dat hij de bal was um, je hebt constant flitsen van camera's maar als hij in de bal is, verdubbelt dat gewoon te gek uitslag was uh, 5-0 en voor de rest was het een hele, hele leuke week maar ik denk wel dat je wel een paar keer moet uh, of een paar dagen moet uitrusten want zo'n weken die hakt er behoorlijk in. Maar we kunnen er weer tegenaan en ik heb zin in een nieuwe uitzending van uh, Entertainment View. En we gaan het vandaag hebben over zomerhits. Er zijn natuurlijk veel zomerhits voorbij gekomen. Een voorbeeld bijvoorbeeld Loca People, What The Fuck is een bekende. Crystal Fighters plaats, Danza Caduro natuurlijk. Maar ik heb ook zomerhits gevonden uit onder andere Oeganda, Spanje en Zweden. En ik kan je vertellen, er zijn hele leuke nummers bij. Je hoort het straks. En jouw plaats natuurlijk ook welkom 023 573 1969. Dus 023 573 1969. En we gaan verder met de volgende plaat, wat enorm goed is. David Guetta brengt eind deze maand zijn nieuwe album uit. En er staan toch paten op. En dit is wel een hele goede. Samen met Sia is dit Titanium. Hey yo. We won't play another song until we're damn good and ready. Okay, we're ready. Transmission begins. Five, four, three, two, one. This is FM Zandvoort. <laughs> En nieuwe muziek, Emily Sandé en Heaven. En die Emily Sandé is... Dat liedje is een beetje, beetje drum achter, Maar die uh, Emily Sandé is een uh, zangeres uit uh, Glasgow, Schotland. En uh, hiervoor schreef de R&B en Soul voornamelijk ook nummers voor anderen. Maar uh, haar debuutalbum uh, gaat ze dat toch definitief verandering in laten komen. Onthoud het uh, nou, Emily Sandé. En de eerste single daar vanaf is Heaven. En daarvoor die uh, David Guetta... Binnenkort met zijn nieuw album, Nothing But The Beat. En op het album heeft hij echt um, de grootste artiesten waar hij een liedje mee maakt. Net hoorde je Titanium, samen met Sia. Maar ook heeft hij een nummer gemaakt met Jesse J, Timbaland, Jennifer Hudson, Aiken, Chris Brown, Will M. Usher. Noem ze allemaal op. En ik wil even met een aantal nieuwsberichten met je doornemen. Want er zijn ongeveer 8,7 miljoen soorten planten, dieren en andere organi organismen op aarde. Maar slechts één klein deel daarvan is ontdekt en gecatalogiseerd. Er zouden 7,77 miljoen diersoorten zijn, maar slechts 953.000 zijn er beschreven. Van de 298.000 plantensoorten zijn we 215.644 gecatalogiseerd. Het is wat je daarmee wil. En ben je nou een vleeseter ben je misschien wat huftiger dan een vegetariër. Wat de onderzoek is geble gebleken is dat vleeseters egoïstisch zijn en minder sociaal dan mensen die geen vlees eten. Mensen denken bovendien dat vlees hen status geeft. Ze denken aan, uh, aan vlees, maakt mensen asociaal en huftiger. Mensen die voor het onderzoek naar een plaatje van een biefstuk keken, waren tijdens een verdeelspel, dat daarna werd gespeeld, ego egotischer dan mensen uit een controlegroep die naar een plaatje van een boom hadden gekeken. Het is toch wat? En een terugreis voelt stukken sneller dan de heenreis. De heenreis lijkt een eeuwigheid te duren en de terugreizen is een vloek en een zucht voorbij. Dat heeft onderzoeker Nieuws van de fan van de Universiteit van Tilburg ontdekt. Hij zegt dat de heenreis langer duurt dan verwacht. En de terugreis veel sneller lijkt te gaan, zelfs als een andere of onbekende route wordt genomen. Hij ontdekte dat onze verwachting over de tijdsduur de bepalende factor is... De terugweg kan zelfs 22% sneller aanvoelen dan, uh, dan deze in werkelijk uh, werkelijkheid is. Ik snap het wel. Heb je ook van als je terugrijdt van vakantie of van een verre plek, ergens uh, in, uh, in Zuid-Nederland? Dan denk je toch lekker naar huis en wat maakt het uit? En je hebt geen eigenlijk heb je niet echt tijd. Dus ik snap het wel. We dus zal meteen muziek van uh, Krakersmaak, hun nieuwe single, en die is goed! Alleen ik baal weer van het weer. Daarom gaan we ook een beetje de zomerhits uh, terugkijken van, uh, van dit jaar. Maar we gaan ook even kijken naar de zomerhits uit Uganda en bijvoorbeeld Zweden. Ben je benieuwd hoe die, er, uh, hoe die uh, horen? Je hoort het straks. Nu eerst muziek van Dan Volkerberg. En het heerlijke Missing You. Die hoor je hier bij Entertainment View op CFM. Raak en Smaak. En die heet Hold Back Love. En we gaan het even over de zomerhit van 2011 hebben. Europees, dus welke in elk land in de clubs te horen krijgen. En in een aantal landen apart, waaronder Oeganda. Nou, laten we beginnen met misschien wel de bekendste. Dat is natuurlijk deze. A -A. Nou, die kent iedereen natuurlijk. Don Omar, Lucenzo. Danza Caduro En ik kan je zeggen Loret, elke club Hij was er hoor Ze waren natuurlijk ook aanwezig in de grote clubs in Europa. En ook natuurlijk kleine cafés. Maar deze deze Europees, wereldwijd, een grote hit. De bingo players, en het zijn gewoon twee Nederlanders. Ze doen het zo goed: worden gevraagd om verschillende clubs wereldwijd te spelen. En nu hadden we een hit met Cry just a Little. Cry, just a little van de bingo players. En wat een plaat is het, hè? Ja. Goed, maar uh, we zijn hier alleen uh, dance plaatjes geweest. We dachten van de Crystal Fighters. We hebben een hitje gehad, of een hele grote hit moet ik eigenlijk zeggen. En is gekozen door 3FM als zomerhit van 2011. The most is Crystal Fighters dus en Plage Stond hoog in de hitlijsten Wereldwijd En het is gewoon een fijn liedje Een plage betekent trouwens strand En misschien wel de meest gedraaide plaat in Europa dat is natuurlijk van Pitbull, Neo, Nijer en Evojack. Nou ja, hartstikke bekend natuurlijk. Neo Pitbull, Give Me Everything. En die was overal te horen. Ik word langzamerhand gewoon een beetje gek van dit nummer omdat je hem zo vaak hoort. Pitbull dus en Give Me Everything. Ook zijn natuurlijk Nederlandse zomerhitjes geweest. Wat dacht je van de Zonnie M en de Kakaruchias? Zon op mijn piemel. De vogels klaar en iedereen is blij op straat. Hoge hakken, blote kuiten en we gaan door tot s'avonds zo laat. Zon op mijn primo, ja hoor. De zon die schijnt op mijn primo. Zonnie m en de kakeroetjes. En ik denk dat Mick Harney achter zit Ik voel de zon. Lijkt erop, lijkt erop. Nog meer muziek. Meisjes met ijsjes. Disco dip. Racketje, Rashella met stasatella, natascha met pistascha. Het hey, hey. after E, hey, hey, hey. Disco tip dus een meisjes met ijsjes en check de clip, want het is een hele leuke en een beetje die niet kan ontbreken, natuurlijk, is natuurlijk zangerines met Romana op de scooter heel Nederland lag plat. Toeter, toeter, toeter, toeter. En hier is in hun uitzending of op maar, tv op Volgens mij geniet hij eraf van, van, die aandacht En als laatst, hike lekker lekker in de zon ik zag haar liggen in de zon, bikini die niet kleiner kon, ik zeg ik kom er lekker even bij Midden op het hete strand, pakten ze de zonnebrand, deed een kwakje op mijn hand Mooi meisje! Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd, olie op haar billen allebei Dat ik zomaar smeren kon en alleen maar hopen kon, uit de kleren in de zon Want zij was, want zij was mooi Nam haar mee naar mijn balkon, met alleen een handdoek om, maar die greep meteen dan naar beneden. Gaf ze mij de tube aan, wees maar alle plekjes aan, liep toen toe, mijn gang maar gaan. Zijn daarna in bed beland, erko op de hoogste stand, waterbetten er lekker mee. Mieren, tietjes, keppenvel, vingers op haar rode vel, hoe dat moet dat weet ik wel. Want zij was, want zij was mooi. Want zij was, want zij was mooi. Lekker lekker in de zon, ja. dus lekker, lekker in de zon. En Jason, wie vindt jou nou de zomer van 2011? Oh, ben je weer met jezelf bezig? Check that out, what they that's my song. song. is Go Home. Aan de telefoon hebben wij collega Roy van Buren. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het? Ja goed, nou jouw muziek uh, werd ik wel vrolijk van hoor. Ja, werd je er vrolijk van? Nou uh, ja, ik hou niet van blote pie. of dus dat, uh, dat niet. Zomerhit van 2011 hè? Nee, ik hou alleen maar van waterijsjes met mij. Heb je het gehoord of niet? Natuurlijk! Ja, ben... Denk jij dat het Mick Harren is? Ik heb het gevoel dat het Mick Harren is. Mick Harren gewoon. Ja, hè? Ik herken Stem. Ja, ik herken Stem, heeft hij heeft niet bekendgemaakt, dat weet hij ijs? Ik weet van niks, we gaan hem anders even volgende week of volgende keer gaan we hem bellen. Ik moet eigenlijk naar mijn batterijen doen, dan kan je hem ook even bellen. We kunnen het gewoon wel, we proberen hè. Nou, we gaan hem wel we praten zo even praten zometeen verder over dat het misschien Mick Harren was. Maar jij hebt vanavond iets leuks, hè? Ja, vanavond Talented of the voice. Dit is een nieuwe talentenjacht in Sassenheim, die binnenkort ook in Zandvoort gaat komen, om het zo maar te zeggen, in XL. Maar we hebben de eerste ja, talenten, of de voice, uh, in Sassenheim. En de uh, voorloper, dus op Zandvoort. En uh, ja, vandaag de eerste voorronde. Oké. Okay. Uh, ja, dat is een uh, heel groot evenement uh, waar zo rond uh, de 25 talenten op komen treden in 5 weken. En uh, Vijf weken uh, ja, kunnen ze spreiden voor een CD-single. Dus ze kunnen een CD-single winnen. En uh, eigenlijk, als je in de finale staat, heb je eigenlijk al een beetje door gewonnen. Ja. Je staat op de grote podium voor 3000 man op 2 Steek Oh, oké, okay, ook oh, te gek. Een hele leuke prijs. En um, uh, de, ik las toevallig op je Twitter dat je nog kan opgeven. Ja, je kan je nog steeds, als jij hier een in, in hebt, talent, dan kan je nog steeds opgeten en dan kan je vanavond gewoon nog meedoen of eventueel de volgende keren. Dat is 3 september, 14 september. En nou, die weet ik echt niet. Ja, maar ook die andere. Oh ja, en 16 september de halve finale alweer. Dus, dus ja, dus drie voorrondes. Dus je kan je nog opgeven via www.onair-streepjeevent.nl. En als je je vandaag nog voor vandaag wil opgeven, bel dan al eventjes op 06 19 1942. 70. Nogmaals 06-19-42-70-70. Dus uh, dat uh, in Sassenheim vandaag. vanaf 8 uur begint dat in Schaffi. Uh, dat, uh, dat is een gezellige kroeg in Sassenheim. Met dan kon ik tussen op mijn uh, chauffeur uh, aanrijden. Zo hem instappen. En, uh, maar in ieder geval, uh, ja, het wordt een heel leuk evenement. Nog even een nieuwtje. Ja. Nou, nou, je weet uh, dat ik ga trouwen en uh, dat ik de uh, komende week helaas niet in de uitzending ben. Uh, maar ja, dat, dat mag de prettig drukken. Na mijn huwelijksreis, 21 september, 21, uh, zal ik meedoen aan de schoetprobeelreis. Ja, je vertelde het net. Grappig. Leuk. Ja, ja, speciaal voor het goede doel. voor pluspunt. En uh, pluspunt organiseren. Uh, na vijf jaar weer een keer. En uh, dat uh, komt uh, helemaal goed. Dus, uh, en we gaan proberen om jou een uh, om jouw microfoontje mee te sturen. Hè? Ja, misschien moeten we dat, uh, dat maar eventjes uh, doen. Een uh, microfoontje, dat zou wel leuk zijn. Dan kan je mijn reactie horen als het omvalt. Of wordt <laughs> of, uh, de, uh, de ingehaald ja, door een 86-jarige. Ja, ja, ja, het is een circuit bij Zandvoort. En uh, ja, het wordt gewoon een top evenement denk ik. Nou, helemaal je... mooi. Nee, voor het goede doel. Oké, okay, goed. Nou, veel plezier vanavond ja, wat uh, moet gaan lukken. Ik ga snel mijn auto in, want anders zijn we te de laat. We de moeten al minuten aangesloten worden. Maar ik wil, uh, ik ga je vertellen, en eh, garanderen dat het een top evenement wordt om zeker even te kijken. Dus chassis en Chattenij. Ja, ja, ja. Lidje waaraan, iedereen zingt. Sweet Escape, Gwen Stefani hoorde je. Zo, het is uh, team voor zes, goedemiddag. Je luistert naar Entertainment View en uh, vanavond de Solex race hier in Zandvoort. Straks daar meer informatie over en uh, ZFM doet ook mee, Roy Haldeman zal op een Solex zitten. Straks daar meer info over naar Cool and the Gang, Too Hot. At 17 we fell in love, high school sweethearts.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 Never took the time to stop and feel the need. Funny how those years go by, changing you. in two hearts <laughs> Vanavond is zover de Solex race hier in Zandvoort. In twee manches van ieder 30 minuten strijden de Solex rijders om de felbegeerde beker. Om half zeven zal het de start zijn in de Haltstraat Klinken waarna het hart van Zandvoort even het terrein wordt van de Solex coureurs. Om acht uur de finish met of pech onderweg. Deelname Holland Casino Solex Race is gratis en er zijn vele prijzen mee te winnen. En CFM doet ook mee. En in de studio zit Roy Haldeman. Roy, goedemiddag. Goedemiddag, ik denk dat de doden vallen. En ik zag hier net even de bocht omgaan. Ik, ben, ik, zit niet even, ik zit hier niet lekker, laat ik het zo zeggen. Jij rijdt mee voor ZFM. Ja. En jij hebt nog nooit op zo'n ding gezeten. Nee. Hoe ga je, hoe ga je dat parcours rijden? Nou, ik weet nu waar de rem zit en het gas zit. <laughs> en de gaat nogal zwaar, dus uh, ik ga op mijn plaat of ik rij mensen aan. Ik heb geen idee. Ja, schat je kansen laag in? Originaliteit. Daar ga je voor Want jij hebt je jas, heb je gewoon aan En daaronder heb je niks En daarover heb jij je, <laughs> je ZFM shirt gedaan Ja dat klopt Dus je valt wel op, je hebt je ZFM shirt aan Dus mensen kunnen jou zien Ja dus uh, als je me ziet, juich een beetje alsjeblieft Ja dat vind ik wel En uh, we kunnen misschien wel een weddenschapje erop zetten hoeveel, hoeveel doen we ermee? Ik heb geen flauw idee eigenlijk ik ook, ik ook niet. Dus we kunnen ook niet zeggen top 10. Ik weet niet of dat, uh, nou, of dat haalbaar is. ja. Ik zeg het niet, Nou ja, heel veel succes. Ik denk dat je het wel kan. Zorg dat je heel blijft. En dat je nog lang voor CFM uh, bezig kan zijn. <laughs> en dat we niet straks met z'n allen hier door de straat lopen met een... Uh... Iets van een uh, kist of zo. Het is wel leuk. Ja, het is hartstikke leuk. Veel plezier. En ik denk dat gewoon een hele, hele gezellige uh, avond wordt. En kom alle naar het door. Bij half zeven zal de start zijn: hartje, hartje zandvoort. En uh, de laatste, de finish zal zijn, rond acht uur. En de laatste, dat ben ik. En de laatste ben jij. Dus blijf, altijd, blijf, ieder, blijf even ieder vijf staan voor Roy Haldeman. Die het gewoon gaat doen hoor, voor CFM. Want ik doe het niet. Ik zit hier gewoon. Er zijn niemand die het doet. Maar jij zit er gewoon op. Ja, ik heb me pas vorige week gevraagd. Hoor. Oh. Ja, succes en ik denk dat het wel goed komt, hè? Ja, hoor. Zeker. <laughs> Roy, dankjewel en een hele fijne avond. Dank je. Oké, okay, het is 4 uh, voor 5 entertainment for you. Met zometeen de twee uur meer zomerhits. Onder andere uit Oeganda. Dit is Simply Red en Sunrise. Life until the night van deze zomer nou we hebben weinig sunrise